Uur. Aanok met het NOS-journaal. De politie verwacht nog 20 tot 25 mensen aan te houden. vanwege de rella van de afgelopen nacht in Zandpoort bij Haarlem. We zijn te zien op allerlei beelden die de politie heeft bekeken. Afgelopen nacht werden al zeven mensen aangehouden. toen een grote groep jongeren tijdens de Zandpoortse feestweek de politie belaagde. Eén agent heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. omdat hij stenen naar zijn hoofd kreeg.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 Franse ouders zijn vandaag op een parkeerplaats langs de Route du Soleil... hun dochtertje van drie vergeten. Ze reden weg en ontdekten pas 200 kilometer verderop... dat de peuter niet meer in de auto zat... toen ze een bericht over het achtergelaten meisje op de radio hoorden. De peuter was op de parkeerplaats in de buurt van Valence gevonden... en opgevangen door andere vakantiegangers. De ouders zijn door het Openbaar Ministerie verhoord... en worden mogelijk vervolgd.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 Kijk, als we in het boek Johannes lezen, dan lezen we dat een van de belangrijkste dingen waar Jezus op wijst is de liefde. En hij zegt, als de liefde onder jullie is, dan zullen de mensen zien dat, dat ik daar aanwezig ben. Ja, want hij zegt zelfs, ik geef jullie een nieuw gebod, dat er liefde zij onder jullie. Ja. Want, en dan legt hij het uit, dat als er liefde onder de mensen is... En dat is waar wij hevig voor bidden. Dat we bewogen zijn met elkaar. Dat we elkaar ja, een arm om elkaar heen slaan. Dat we relaties beginnen met elkaar en ook daaraan bouwen. Weet je. En dat we elkaar lief hebben. En ja, dat is niet zomaar van ik heb je lief.